Chinese nachtegaal Heel lang geleden leefde er in China een keizer. Hij woonde in een schitterend paleis. Rond het paleis was een tuin waarin de mooiste bloemen bloeiden en de prachtigste bomen groeiden. Als je die tuin doorliep, kwam je in een groot bos. En als je door het bos liep, kwam je bij de zee. In het bos woonde een nachtegaal. Hij kon mooier zingen dan alle andere nachtegalen op de wereld. Als de vissers op hem hoorden zingen, hielden ze op met werken om naar de kleine vogel te luisteren. De keizer kreeg veel bezoek. Uit alle landen van de wereld kwamen mensen naar China om naar het paleis en de tuin te kijken. En de bezoekers die door de tuin naar het bos liepen, hoorden de nachtegaal zingen. En als ze weer thuis waren, vertelden ze iedereen over het prachtige paleis en de mooie tuin. Maar het meest spraken ze over de nachtegaal. Onder de mensen die de keizer een bezoek brachten, waren ook beroemde schrijvers en dichters. Als ze weer thuis waren, schreven ze boeken en gedichten over het paleis en de tuin en ook over de nachtegaal. Ze stuurden hun boeken en gedichten naar de keizer als dank dat ze zo gastvrij waren ontvangen. De keizer las de boeken en gedichten en hij voelde zich trots. Op een dag kreeg hij weer een boek toegestuurd. Hij begon te lezen en opeens riep hij uit... Hier staat weer een verhaal over de nachtegaal die zo prachtig zingt... en ik, de keizer, heb die vogel nog nooit gezien of gehoord. Hij riep zijn kamerheer. Die vond zichzelf zo deftig dat hij alleen maar met de keizer wilde spreken... Iedereen die lager in rang was dan hij en hem een vraag durfde te stellen, kreeg als antwoord poep. In het bos achter mijn tuin woont een vogel, zei de keizer. De schrijvers en dichters noemen hem een nachtegaal. Ze schrijven dat hij het mooist kan zingen van alle nachtegalen in de wereld. Waarom heeft niemand mij iets over hem verteld? Ik heb die vogel nooit gezien of gehoord, zei de kamerheer. ...en ik weet zeker dat de andere leden van uw hofhouding hem ook nooit hebben horen zingen. En ik wil dat die vogel vanavond voor mij zingt, zei de keizer, hier in de grote zaal van het paleis. Maar misschien bestaat die vogel helemaal niet, zei de kamerheer. Misschien is het gewoon een verzinsel van de schrijvers en dichters. Nee, kamerheer, de keizer van Japan heeft mij dit boek zelf gestuurd, dus het moet waar zijn... Ik wil dat die nachtegaal vanavond voor mij zingt. Als hij niet wordt gevonden, gaan alle dienaren vanavond zonder eten naar bed. Tjimpi, zei de kamerheer, en dat betekent zoiets als, oh nee. De kamerheer, die van schrik even vergat dat hij zo deftig was, holde door het paleis en vroeg aan de dienaren of ze de nachtegaal wel eens hadden horen zingen. Maar niemand had zelfs ooit van hem gehoord. Wie niet zonder eten naar bed wil, gaat nu met mij die kleine vogel zoeken, zei de kamerheer. En iedereen ging met hem mee. Ze kwamen in de keuken van het paleis. Daar werkte een meisje. En toen ze aan haar vroegen of ze de nachtegaal wel eens had horen zingen, antwoordde ze, Natuurlijk wel. Elke avond als ik naar huis ga, hoor ik hem zingen in het bos. Hij zingt mooier dan alle andere vogels. De kamerheer vroeg aan het meisje of ze hem en de dienaren naar de nachtegaal wilden brengen. Dan mag jij vanavond naar de keizer kijken als hij zit te eten. Dat wilde het meisje wel, want het was een hele eer als je naar de keizer mocht kijken als hij at. Het meisje liep door het bos. Toen ze vlak bij de zee waren, hoorden ze de nachtegaal zingen. Het kleine meisje hield haar lampion omhoog. En toen zagen ze in het licht van de lampion een klein grijs vogeltje op een boomtak zitten. Dat is de nachtegaal, zei het meisje. Oeh, zei de kamerheer, hij is helemaal niet zo mooi, maar eh, ik moet toegeven dat hij wel mooi kan zingen. Lieve nachtegaal, zei het meisje, de keizer van China wil graag dat je voor hem zingt. De nachtegaal begon meteen weer te zingen, want hij dacht dat de keizer ook in het bos was. Wat prachtig, zuchten de dienaren om de deur. Nachtegaal, riep het meisje toen, de keizer is niet hier, maar in het paleis. Hij wil graag dat je vanavond in de grote zaal voor hem komt zingen. Mijn lied klinkt het mooist in het bos, antwoordde de nachtegaal. Maar toen het meisje hem vertelde dat iedereen gehoorzaam moest zijn aan de keizer, vloog hij achter een aan naar het paleis. Intussen hadden de bedienden en de dienstmeisjes van de keizer de grote zaal blinkend schoongeboemd. De vloeren en de muren, die van porselein waren, glommen als spiegels. En alle vazen waren gevuld met de mooiste bloemen uit de tuin van de keizer. De gouden stoel van de keizer was opgepoetst en tegenover de stoel stond midden in de grote zaal een gouden standaard. De dienaren haasten zich naar hun kamer om hun mooiste kleren aan te trekken en de kleine grijze nachtegaal nam plaats op de gouden standaard. Het meisje werd door de kamerheer benoemd tot het belangrijkste keukenmeisje in de keuken van de keizer van China. En toen de keizer begon te eten, mocht ze achter een vaas met bloemen naar hem kijken. En ze zou die avond ook nog naast de keizer mogen staan als hij naar het lied van de nachtegaal luisterde. Na het eten liep de keizer met de kamerheer en de dienaren en het keukenmeisje naar de grote zaal. Hij ging op de gouden stoel zitten en knikte vriendelijk tegen het kleine grijze vogeltje op de gouden standaard. De nachtegaal begon te zingen... En de keizer vond zijn lied zo mooi, dat hij tranen in zijn ogen kreeg. Toen de nachtegaal opwield met zingen, was het even stil in de grote zaal. Lieve nachtegaal, zei de keizer, terwijl hij twee dikke tranen over zijn wangen biggelden. Je hebt zo mooi gezongen, dat ik je mijn gouden pantoffel wil geven. U hoeft mij niets te geven, zei de nachtegaal. Ik heb de tranen in uw ogen gezien. Een mooie geschenk had u me niet kunnen geven. De nachtegaal bleef in het paleis. Hij kreeg een prachtige gouden kooi om in te wonen. En tweemaal per dag ging hij naar het bos. Dan gingen er twaalf bedienden met hem mee. Die hielden de twaalf zijden linten vast die aan zijn pootjes waren gebonden. Iedereen in het keizerrijk sprak van die dag af over de nachtegaal. En als ze elkaar groeten, zeiden ze niet goedemorgen of goedemiddag of goedenavond. Nee, dan zei de een 'nachte' en de andere zei gaal. Er waren zelfs mensen die de naam van hun kinderen lieten veranderen in nachtegaal, omdat ze hoopten dat ze dan net zo mooi zouden gaan zingen als de vogel. Op een dag werd er bij het paleis van de keizer een groot pak afgeleverd. Daarop stond met sierlijke letters geschreven, nachtegaal voor de keizer. De bedienden brachten het pak meteen naar de keizer. Het is vast een nieuw boek over mijn nachtegaal, zei de keizer blij. Maak het maar gauw open. In het pak zat geen boek, maar een vogel. Geen echte vogel, maar een namaakvogel. Hij was even groot als de nachtegaal, maar verder leek hij helemaal niet op hem. De namaak nachtegaal was helemaal versierd met kleurige, kostbare edelstenen. In het pak zat ook een kaartje. En daarop stond met sierlijke letters geschreven... De nachtegaal van de keizer van Japan is misschien mooier om te zien... maar hij zingt niet zo mooi als de nachtegaal van de keizer van China. Dat vonden de keizer en de dienaren heel mooi... De keizer zag onder een van de vleugels van de nachtegaal een klein gouden sleuteltje zitten. Hij draaide eraan en toen begon de namaaknachtegaal een lied te zingen. En terwijl hij zong, ging zijn gouden staartje op en neer. Prachtig, riepen de kamerheer en de dienaren en ze klapten in hun handen. Nu moeten de echte nachtegaal en de namaaknachtegaal samen een lied voor ons zingen, zei de keizer. Dat zal vast heel mooi klinken. Maar het klonk helemaal niet mooi. Het klonk verschrikkelijk. De echte nachtegaal zong op zijn eigen manier. En de namaaknachtegaal deed dat ook. Hmm, zei de dirigent van de keizerlijke hofkapel. Volgens mij ligt het niet aan de namaakvogel. Toen moest de namaaknachtegaal alleen zingen. Hij zong het liedje 33 keer en nog was hij niet moe. En iedereen vond dat hij er ook veel mooier uitzag dan de echte nachtegaal. Nog één keer, zei de keizer. Nu moet de echte nachtegaal weer zingen. Maar de echte nachtegaal was weg. Niemand had gezien dat hij door het open raam naar buiten was gevlogen, terug naar het bos. Ik begrijp er niets van, zei de keizer. En alle dienaren vonden dat de nachtegaal een ondankbare vogel was. Maar gelukkig hebt u de mooiste van de twee vogels nog, zeiden ze. De volgende zondag liet de keizer de namaaknachtegaal voor zijn volk zingen. Alle Chinezen waren het erover eens dat deze vogel nog mooier zong. Behalve de vissers op zee. Die zeiden, hij zingt wel goed, maar toch niet zo mooi als de echte nachtegaal. De namaaknachtegaal kreeg een ereplaatsje op een fluwelen kussen op het nachtkastje naast het keizerlijk bed. Op het kussen lagen ook alle geschenken die de keizer hem had gegeven. De namaaknachtegaal kreeg ook een titel. Voortaan heette hij Hoogkeizerlijke Liedjeszanger aan mijn linkerzijde. De keizer vond de linkerzijde van het lichaam de belangrijkste kant, omdat daar het hart zit. Na een jaar konden alle mensen in China het liedje fluiten dat de namaaknachtegaal altijd zong. Want hij kende maar één liedje. Op een avond lag de keizer op zijn bed naar het lied van zijn vogel te luisteren. Opeens hoorde de keizer... Hij draaide aan het sleuteltje, maar er gebeurde niets. De keizer liet de klokkenmaker komen. Die maakte de vogel voorzichtig open en zag dat de pinnetjes op de muziekrol bijna versleten waren. U moet hem niet meer zo vaak laten zingen, zei de klokkenmaker tegen de keizer, want ik kan geen nieuwe pinnetjes maken als de oude helemaal versleten zijn. Iedereen in China was heel bedroefd, want voortaan mocht de namaaknachtegaal maar één keer per jaar zingen. En zelfs dat was eigenlijk al te veel. Er gingen vijf jaren voorbij. De keizer werd heel erg ziek en hij zou vast niet lang meer leven. De Chinezen waren daar verdrietig om, want ze hielden veel van hun keizer. Elke dag gingen ze naar het paleis en vroegen aan de kamerheer... of de keizer zich al beter voelde. Maar iedere keer zei de kamerheer alleen maar poeh... en dan wisten de mensen dat het slecht ging met hun keizer. De keizer lag in bed... Hij was heel bleek en hij bewoog niet. De dienaren dachten dat hij dood was en ze liepen de kamer uit. Ze wilden met elkaar praten over wie de nieuwe keizer zou worden. Maar de keizer was nog niet dood. Hij zag er alleen maar zo bleek uit omdat hij het koud had. Hij had zijn ogen dicht gedaan omdat de maan zo helder scheen op de namaaknachtegaal die op het nachtkastje stond. De edelstenen schitterden fel en dat deed pijn aan de oude vermoeide ogen. Plotseling kreeg de keizer het heel erg benauwd. Het leek wel of er iemand bovenop zijn borst was gaan zitten. Hij deed zijn ogen open en zag een oude man. De man had de gouden kroon van de keizer op zijn eigen hoofd gezet. En in zijn handen hield hij het gouden zwaard van de keizer en de keizerlijke vlag. Ik ben de dood, zei de oude man. Ik kom u halen. Tussen de plooien van de gordijnen die naast zijn bed hingen, zag de keizer allemaal gezichten. Sommige gezichten keken hem boos aan, maar de andere gezichten keken vriendelijk. Die gezichten waren van de boze en de goede geesten. Die kwamen altijd stervende mannen of vrouwen in China opzoeken om over hun goede en slechte daden te praten. En de keizer had veel goede dingen, maar ook wel een paar slechte dingen gedaan. Weet u nog wat u toen hebt gedaan, Fluisterden de geesten een voor een. En toen, en toen, en toen. Houd op, riep de keizer, want hij wist dat hij heel spoedig zou sterven. Ik wil niet meer naar jullie luisteren. Waarom gaan jullie niet op de grote trom spelen? Dan kan ik jullie tenminste niet meer horen? Maar de dood en de geesten wilden dat niet. De geesten bleven praten en bij alles wat ze zeiden knikte de dood tevreden. Muziek, ik wil muziek horen, riep de keizer. Lieve kleine nachtegaal, wil je voor mij zingen? Ik heb je zoveel kostbare geschenken gegeven en zelfs een titel. Zing toch alsjeblieft voor mij. Maar de namaaknachtegaal op het nachtkastje zweeg, want er was niemand in de kamer om aan het sleuteltje te draaien. En als hij niet werd opgewonden, kon hij niet zingen. De dood keek de keizer met kille ogen aan. Opeens klonk er buiten een heel mooi en lieflijk gezang. Op een grote dak bij het raam zat de kleine grijze nachtegaal. Hij had gehoord dat de keizer ziek was en kwam voor hem zingen om hem te troosten. De geesten hielden op met fluisteren en de dood smeekte de kleine nachtegaal. Zing, zing verder, lief klein vogeltje. Ik zal verder zingen zei de nachtegaal, als u mij die kroon, de sabel en de keizerlijke vlag geeft. De dood wilde zo graag dat de nachtegaal zou zingen, dat hij hem alles gaf. De nachtegaal zong over de witte rozen die op het kerkhof bloeiden. En toen kreeg de dood zo'n heimwee naar het kerkhof, dat hij opstond en door het raam naar buiten zweefde. Dank je wel, lieve nachtegaal, snikte de keizer. Opnieuw biggelden er grote tranen over zijn wangen. Gaat u nu maar slapen. Ik zal voor u zingen. Dan zult u vast weer gauw beter worden. De keizer viel in een diepe slaap. Toen hij de volgende ochtend wakker werd, voelde hij zich een stuk beter. De nachtegaal zat nog steeds op de tak te zingen. Wil je niet bij me blijven in het paleis? vroeg de keizer. Nee, dank u wel, zei de kleine nachtegaal. Ik woon liever in het bos. Maar ik zal iedere dag komen om voor u te zingen. Hij vloog weg en de keizer keek hem na.